Wij beginnen de zogerles 1 91. 91 heeft de gematria Tsadi Alef. En Tsadi Alef betekent Ze, betekent ga uit. Gewoon dat je altijd kijkt naar die, naar die letter, naar die, naar die getallen, steeds verbinden getal met een letter. Zoals um, so jullie al weten, de 14 the juni hou ik een lezing uh, um, bij de Roos. En so, ik zou toch jullie iedereen willen daar aanraden om mee te doen. Want de hele bedoeling is van mij om iets op te zetten dat ook naar buiten iets uh, en een tijdje meedoen en daarna jullie zullen dat doen. Dus mensen van onze school zullen verder dat doen. Daar en daar op verschillende plekken. Dus daarom is het goed om ervaring op te doen, en bovendien ik zal daar andere dingen proberen vertellen, wat zal eruit daar komen, daarom is het erg goed om iets anders te doen, buiten ons kla onze klas om en dan hebben we de les, veertiende niet 14, veertiende hebben we dan daar in de rose en we willen dat natuurlijk de bestellen daar een kaartje, dat kan direct dat doen en de zeventiende op zondag zullen we de les houden hier. Houden, houden hier. En nu gaan we zo gaan doen. Vorige, vorige week er was er niets van gekomen. Hier was ook de coördinator van, mevrouw was coördinator van de Roos. En we, willen ook, we wilden ook een beetje geven, indruk geven, wat... Uh, wat wij doen, en niet direct de zoger doen, dan zou. Zogers maken, daar moet je natuurlijk een speciale houding hebben. En dat kan je niet zomaar. 1, 2, 3. De pagina Kafgimel, 23. De rechterkolom. De regel 17. We beginnen waar we moesten beginnen vorige keer. En ik hoop dat in het derde gedeelte van de les zal ik iets vertellen iets over het geestelijke werk, wat erg krachtig is, belangrijk voor ons is. Iets extra. 17. Uwara eile. We salik eile vishma. Ik zal direct dan vertalen. Uwara eile en hij schip deze eile. We ik eile en eile steeg op in de naam, in de naam belokim. Ja, steeg op, uh, dat weten we, ja? de, steeg op naar de plaats van mi. Van jersut. Hainu, achtin. Aridej halavouj, hajakar. Hanal, Shehu, komat negentien, Hassadim Haino, dat wil zeggen, achttien. Ari dei halavusha, jakar, door de, zeg je dat, dat Door de duurzame bekleding, zoals boven gezegd werd. Shehu, komaat, achasadim, dat is uh, het niveau van de chassadim negentien. Schikibel, mifchenat, zivuk, hagoef, die ontvangt, die hij ontving van het aspect van de zivuk van het lichaam. Dat is de zerenpin, ja, die herinner nog, de zerenpin, die, die steeg ook op, samen met die eile. En daardoor werd ook nog, eh, äh, ontvangen, ja, door die, door die zerenpin. En daardoor, äh, ja, shelimata twintag, michaze, chazé, en ik raar bria, welke, welke guf, lichaam, onder de chazé is, die bria heet, ja, onder de chazé heet bria, onder de chazé van de wereld wat zelut, dat is bria, klopt het, ja? Omdat het buiten de chazé is. Bara ele schiep deze, en als we horen het woord bara, schip, dan is het altijd buiten Atsilut. Of buiten de gesef van de Atsilut, of is het uh, in de bria zelf van de gescheiden werelden. Afgescheiden werelden van de Atsilut. De heinu, dat was shehispia uh, 21. Hoor orga hoe le Dat wil zeggen dat die gaf het licht, dit licht, of chassadim, dit licht chassadim, aan Eele. Ja, want die Eele die steeg open, die had geen chassadim, alleen maar uh, uh, schijnen van chogma. En dat, kan, dat kon niet chogma ervaren zonder chassadim. Dus nu, door die zivug van de goof, van het lichaam, van de zerenpien, komt er een, uh, nog een niveau van de partsoef van gesedim en dat uh, vermindert de linkerlijn en daardoor kan Eile dat ontvangen. Walidei gen salik Eile wisma en daardoor steegt Eile op in de naam, in de naam Elokim. Die 22. ki mij achter ze kwartier, schla hem, karme chassadim? Want, aangezien die al een uh, uh, bekleding, een duurzame bekleding heeft van de gesadim. 23. En je holotlikabel, ba, bo, gamma, gochma. Zij kunnen die eile kunnen ontvangen daarin. Ook die gochma. Zie dat? Zonder, zonder Chassadim kunnen ze niet ontvangen. Alles wat komt van onder de Ghazadim kan niet ontvangen gochma zonder. Lavouche, dure kleding, als het ware duurzame kleding van de Chassadim. Het is bijzonder belangrijk. De wereld kent dat absoluut niet. En dat is hier zit het geheim. Dat is wat, wat Eliyahu, die Eli, de profeet, de grootste profeet die, die, die, die levend is in de hemel gekomen. We zullen leren wat het is. Hij He had het aan Rabbi Shimon verteld. Dat geheim. En op dat moment, nu als we dat nu leren, dat ook voor ons moet het net of we dat voor het eerst horen. We as 23 na de coma. we as niglu 24 ele Bishmailokim. en dan onthulde, werden onthuld 24 ele beshmaelokim in de naam van Elokim. Dat betekent dat al de hele Elokim nu kan stralen. Ki ata meirim 25 habina zon betachlid hashlimut shabahem. Ki ata want nu Meirimbo bo in hem 25 habina zon de bina en zon. Oftewel als als eile. We tachlita schleimushebe hem in de uiterste volmaaktheid die in hen is. We gaan en het geacht wordt, 26. Ki ata ta nishtalem, we niet galer, schmade elokim en het woen het wordt geacht, 26. Ki ata dat nu nishtalem is vervuld, wénit gale, of, of voltooid is, volbracht is, wénit gale en onthuld werd, schmad Elohim, de naam van Elohim. Onthulling is altijd, wat is onthulling? Wanneer het licht al straalt in elke sfera van datgene wat, ja, van, dat is dan onthulling. Punt. We 27. Amro. Yit gabran. Yit gabran. Yit Eilen. Beelen. 28. Mi. Waelen. We VZ 27. Amro. En dat is wat hij zegt. De zoger zegt. Yit gabran. eilen wan. Eilen. De letters zijn. Ver, uh, werden verbonden. Deze met Deze. Wat betekent dat? Heino dat, dat wil zeggen. 28. Mi wa elu. Mi werd verbonden in hele. Punt. We talim besma elokim. En het werd volbracht, voltooid in de naam elokim. Wat betekent dat? Ki 29 ataa. מיכאב לוד אילו כמאת הוחמם מipaad דירתה שגיסי ג'ו לוווש דהחסדים כי נאיחנד וינדה חתה וענ' מיכאב לוד אילו דאילו די ontvangen כמאת כחוח כוחחמה את niveau van de כוחחמה דוסים בפרצוע כוחחמה את niveau van de כוחחמה מipaad uh, vanwege het feit chassadim om omdat zij bereikte uh, omhulsel van de chassadim. Het is bijzonder belangrijk dat we het nog een keer, dat het druppelt in ons, dat we begrijpen dat alleen met de chassadim als wij ons omhullen, onze handelingen onze gedachten, onze gevoelens, als wij die omhullen met de chassadim. Dus betekent rechts en links. Niet alleen chassadim van rechts, dat is niet genoeg. Dat is dan ook net als een klippa bestaat ook klippa van links, van, van rechts. Maar alleen maar kan alleen maar chassadim, dat kan ook het klippa van rechts zijn. het is klippa van Ishmael. Ja, alleen maar rechts, alleen maar Alleen maar de schepper, de schepper, alleen maar zonder, zonder verstand te gebruiken. Dat is ook een klippa. Eindelijk anders is het klipa van links, is het klippa van Essel. Ja, klipa van zoals, uh, Alleen maar verstand en zonder chassadim. Dan is het snijdende gemaakt. Dan niet. De mens is niet geschapen daarvoor. De wereld is niet zo gemaakt. Duidelijk. Nog dat en nog dat. Maar dan moet komen de. De chassadim. En dat is, dat is echt een geheim van alle geheimen. En dan wordt die gochma als het ware een beetje afgezwakt van de links. Maar daardoor ervaart men licht. Ervaart men. Ervaart men. En chogma bedekt in de chassadim. En dat is leven. Dertig na... De koma. We hol hij oti O, 31. Meirot oh, bij Slimutan. O, kijk nou wat je zegt. En alle vijf letters van de naam Elohim. 31. Meirot schijnen bij Slimutan in al hun volmaaktheid. Alleen dan, dus. Alleen wanneer die. Chassadim omhullen, ja, Chassadim omhullen die, die, die, vijf sferaad, deze vijf sferot, dan, dan is het volmaaktheid. Dan elke letter schijnt, of elke sferaad, dezelfde. Punt. We zee amro, de lo vara, 32 eile, Los Alec we schmailoki. 31 omro, En dat is wat hij zegt. De zoger. We adelo waren 32 eile, maar voordat de eile geschapen werden. En altijd let op het woord bara wat het is. Het komt van het woord bria buiten de de plaats buiten het, de plaats waar het licht schijnt. Bara, komt het, is van het rameis, van buiten. Uh, Lo salik bishma elokim, steeg die niet op in de naam elokim. Ja? Vijf letters zijn er wel van elokim, maar daar schijnt niet elke letter heeft licht. Ki miterem de linker kolom de eerste regel. Shehami Hispia, lahem, ora chasadim, lelavush. Lo, twee, haju, eile, iholot, le klumimi. Velo, heir, drie, beelokim, ela, mi, bilvat, o, eihat, ons nu Ki, 32 na de koma, in de rechterkolom. כי מטרם דלינקר קולום די אשת הרכו ונת על פורנס שהמי הישפיע להם אורח הסדים על פורנס מי חף על הן ליך הסדים ללבוש עלס בקלדים תר בקלדים לא תווי היו אלה יחולות קונדן דה אלה niet lekker belklum konden de, de elen absoluut niet ontvangen. Mi, mi van mij van de van de jersood konden ze niet ontvangen. We lo i hei, ir drie bij wat en er, er straalde in de elokim in de naam elokim alleen maar mi. Dus alleen maar chasadim vijf sferot hebben we ja? alleen maar mi. Die, die straalt en niet al die vijf sfeer Dus rechts als dus het ware alleen mij en, en, en, en links is dus alleen maar die hele. Punt. Drie. kanal zoals boven gezegd werd. We zijn meer En dat is wat hij zegt, de zoger. De havo vier. We agla, we goele. Eile, elokeha, Israël. Dubbele punt. De gavu, we agla, dat degene, de, zij die, heine die gezondigd hadden aan, de, aan het gouden kalf, we goele, enzovoort. Eile, elokeha, Israël, zij zeiden, waar, hoe zeiden zij? Eile, elokeha, Israël, zij wijzen op, die, op dat gouden kalf. En zij ze zeggen dat, natuurlijk het is geestelijk. Het is natuurlijk moeten we niet zien het volgen dat daar staat. Dat natuurlijk misschien dat ook geweest was. Dat is niet, niet belangrijk voor ons. Maar dat wat zij deden, zij wijzen op dat gouden kalf die gemaakt was. En zij ze zeggen, eile elokege Israël. Ele is jullie elokim Israël. Ja, eile. Dus zeggen ze e niet mij. En niet Eloka. Maar zeggen ze Eile. Alleen maar die Eile is jullie is God. En dat is niet genoeg. Het is net als alleen maar wat hebben ze gezegd. Alleen maar Gogma zonder gesadien. Wat doe je daarmee dan? Kijk wat, wat je ons vertelt. Dubbele punt. Kijk nou wat was de grote, die grote zonde wat zij beging, en dat is altijd wat wij ook moeten dat opletten uh, in elke onze handeling, dat we het ook, vermijden dat te doen. Kijk wat is wat, moe want zij hadden beschadigd, een beschadiging gebracht, behailavushyakar in dat, uh, in die duurzame bekleding, oftewel chassadin, ja, ze zeiden nee, geen chassadim, we hebben chassadim niet nodig. We hebben nu eile. En uh, de nahir, Hanar, welke, uh, welke duurzame bekleding, oftewel chassadim, schijnt, de nahir die schijnt, die geeft ook licht. Hanar, zoals boven gezegd werd. Waar ken ze? Hami, ni fraad Kijk nou wat hij zegt. ons. ken en daarom. Zes. Ami ni vrat mi eile. Dat mi, mi werd afgescheiden door wat zij hadden gezegd. Mi werd afgescheiden van de eile. De hele bedoeling is om eenheid te maken. Duidelijk, zonder die eenheid te maken, zonder mi en eile te verbinden met elkaar, kan men. Ziet men, ziet men alleen maar een fragment van de realiteit. Begrijp je? Dat is niet genoeg. Alleen me is niet genoeg. Maar ele is, ele is ook niet. Ele is alleen maar is een, is een, je gaat ons verder vertellen. We lachen Amru, en daarom zeiden zij ze, ele, ele, ele, ele, ele, is jullie elokim, Dus ele is jullie God. Ja? Ga achter die Eile. Ga achter dat uh, gauwde, gauwde, het gouden kalf. En later hadden ze ook zo die, dat soort dingen gedaan, ook in de tijd van na de slomme hamelach na de koning Salomo. Het is natuurlijk voor ons vreemd. Hoe kan dat? En hoe kan dit? Hoe kan dat? Moet je kijken, dat is... Ten eerste, het is absoluut geestelijk, maar als het een volk was dat, dat, dat, dat zo'n zonde had begaan, dan is het nog wanneer was het? dat? Het is dan 3500 jaar geleden, dat is nog, in Europa was nog niets toen, ja? Kijk, het ik bedoel, in de zin van het bewustzijn van de mens, was nog niet zo, natuurlijk. was nog, ze waren nog, heel andere, heel andere zielen hadden ze nog. Aan de ene kant zeer, zeer dicht bij de Schepper. Aan de andere kant, dat onderkant, voelde ze niet als wij al kunnen vo voelen. Je ik, Just zo, en dat soort dingen, waar is er nog niet aan toe? He? Alleen lichte, lichte verbondenheid met, met, met Hashem. Maar niet als wij, ze hadden ook dit ego, ego, ego als wij, niet. En onze ego is ook onze redding. In de ego zelf, als het ware aan de ene kant levert het ons problemen op. Aan de andere kant doet het ons ogen open. Ons ego. Eigenlijk Alleen, wij moeten wel klein een beetje, klein beetje correctie maken. Dus, dus wij moeten daarin, in die hochma, in die wijsheid, moeten we wij die omhullen met dat duurzame bekleding. Ja? Met zo'n chassadim. Met het vleugje van chassadim. Ja? Net zoals koffie kan een klein beetje zo, een beetje melkje erin. En kan een heel andere aroma hebben. Een heel andere smaak hebben. Maar in het geestelijke is het verplicht. Kan niet anders. En als wij weten die wetten. Dan is het geweldig. Dan kunnen wij altijd en ons zelf oproepen, de zegeningen en alles, al het goede naar ons kunnen oproepen. Wij zelf worden dan de bestuurders van ons leven. Ik zal proberen in het derde gedeelte van de les nog iets vertellen wat, wat dat betreft, wat ik in Zogar had geleerd. Kijk nou wat ze, wat ze zeggen. En er kwam de, het overvloed aan het licht, kwam aan de Elokimahirim, naar andere Elohim. Dus naar andere God, als het ware. Naar, betekent andere Elohim, andere Elohim, betekent een citra ag, agra. Waarom is het zo? Omdat, kijk nou goed, links, links boven, dus waar de, waar de bina is, is alleen maar, uh, dat is dan uh, ja, Het is wel gogma, het is gvorot, maar het is wel uh, het is din. Maar, het is wel uh, legitieme din. Het dus is wel gvorot, het is legitiem. Ik bedoel, het is wel die twee krachten die tegenover elkaar, het ene tegenover een andere, het andere is geschapen, de schepper heeft geschapen. Maar, wanneer wij van links naar beneden lopen, dus onder de, de parsa, daar beginnen de klipot. hè? Dus het verlengstuk van die linkerkant, waar de geworden zijn, geloof, daar beginnen de klipoot. En hoe je lager komt, hoe zwaarder de links zitten. Daarom, uh, daarom wanneer men van links trekt naar beneden die krachten, dan gaat het naar de onreine krachten. Eindelijk. En daarom gingen ze dansen... en allerlei andere dingen doen met elkaar... te stoeien... en allerlei andere dingen doen... en, en vergat het de... wie heeft hen uitgebracht... uit Egypte, et cetera. Uh, overvloed is niet invloed? Invloed, maar... ja, letterlijk wel, maar dat is... Dat is een beetje... haspah natuurlijk is invloed, letterlijk... maar het is geven. Ja... Dus het hogere geeft aan het lagere, op welke manier, door invloed uitoefenen. Ja, maar invloed wil ik niet gebruiken, want dat is een beetje autoritair. Maar in principe is het eigenlijk gelijk: het woord haspaa, geven, wat ik vertaal als geven, is invloed, invloed, ja, invloed, of, over, of invloed uh, uitoefenen of overvloed geven. Nou, dat is dan deze ood uh, hebben uh, we uh, nu gehad. De regel 5 bovenaan de zogerself. Mm -hmm. We hama de ishtatev mi we eile shma. schma de ischta tev tadir. Overaza zes da. It im alma. Erg. Feindjes. We op. de staat in mi eile Eile En net zo so als mi. Werd verbonden in partnerschap. Verbonden met Eile. Hochi hushma. So is ook de namen. De estate of tadir, zo altijd, let op wat hij ons vertelt, zo altijd wordt verbonden in partnerschap de naam van de schepper. Dus altijd, zoals ik, zeg ook, zoals ik jullie zeg ook, in elke handeling, altijd wordt zo die verbondenheid tot, uh, uh, tot stand tot, gebracht, altijd, in elke handeling. Uh, uwa, uwa da, alma, let ons vertelt. En in dit geheim, door dit geheim, in het de wereld de wereld voortbestaat. Anders kan de wereld niet voortbestaan. Eigenlijk. Dus juist door dit geheim, dat die, wat hij die ons had verteld, net daarnet. En Eliyahu had, zeg je dat? Parag, dus vliegen, van vliegen, maar verleden tijd. Vloog weg, en Eliyahu, dus de eh, vloog weg. En ik, heb hem niet, en, ik had hem, en ik heb hem niet meer gezien. En ik heb hem niet gezien, zegt eh, eh, eh, Rabbi Shimon. En wij zullen een keertje leren. Wat betekent die Eliyahu? Eliyahu dat dat was een zo'n profeet. Dat die levend is als het ware een wervelkolom. Nee, ik zeg niet wervel, een wervel, sorry. Storm. Storm. Een, een, soort, een soort tornado kwam uit. En hij werd dus meegenomen omhoog. En op welke manier, dat zullen we een keertje in de zomer leren. Want ik kan het niet weergeven. Alleen met woorden wordt het filosofie praten voor praten. Maar de zorgers kan ons dat uitleggen. En dat is voortreffelijk. Hoe kan je dat met de menselijke taal en toch wel beschrijven dat, wat het geweest was. Hij was zo. En ook de, nog in de wie? Enno? Gano. Gano ja, was ook nog iemand die nog in het prille begin van de Schepping, ja, dus hij staat het over Gano geschreven dat hij in Gano leefde 375 jaar en 365 en 365 jaar en de, en, en de, de schepper nam hem waar hij hem naartoe nam. De man heeft de voorzitter de alle en, uh, kru ja ja is, ja dat is een grote zij, zij, zij, hij is grote, de, ja, ja. grote ziel ja. tweede, tweede man zeg maar ja in de nou, ja dat dat is zo. en dat willen we leren wat dit allemaal betekent Het is al, natuurlijk alles geestelijk en natuurlijk alles zit in één ziel nooit nooit moeten we kijken naar anderen die dan dit en dat en dat dat is algemene en het bijzondere umine uh, u mine Yadana Mila de ukimna de volgende pagina kaf dalet de uh, al dus de kaf dalet 24 de Regel 1 van de zogers zelf. Al-Raz, al-Raz, vissatra dila. En hij vertel verder uh, Rabbi Shimon. Uh, de vorige pagina, Kav Gimel, 23. De regel 6 bovenaan. Onderaan. Ah nee, de regel 6, het is een nadepunt, en van hem heb ik te weten gekomen. Rabbi Shimon zegt, uh, Mila de okimna, uh, de ukimna de volgende pagina, Alle Raza, van hem heb ik dus geleerd, uh, dat deze, dat ding, de, dit ding, al raza over het geheim, we Satra en, eh, uh, en dat, en uh, dat verborgenen daarvan, van wat hij had, hem verteld, eh, uh, Eén na de punt. Ata Atarab, rabi el azar, ve hulhu kevraja. Ve kame. Bahu tvei ve amru, ilmala lo, atina le alma, ela le mashmada dai. Kijk nou wat hij ons vertelt. Ata rabi Rabbi Lazar kwam bij hem, bij Rabbi Shimon, we en hoe die en al die kameraden, dus die, alle die anderen die erbij waren, we stadg hoe kwamen en zij bogen voor hem, wach hoe heilde, zij huilden. Twee, we amro en, en zij zeiden. Il malalo atina le alma, Zouden wij niet, zouden wij naar deze, in deze wereld komen. Alleen maar om te luisteren, le masma, te luisteren naar dat. Zou voldoende zijn. Eigenlijk. Zou dat voldoende zijn, omdat dat is een groot geheim. zou voldoende geweest zijn om, om naar te luisteren voldoende geweest en, en geboorte. Precies, dat, dat is wat, wat, hij, wat zij zeggen. Dus, wa, ja, kwamen, zouden we alleen maar daarvoor ko komen, hier in deze wereld, alleen maar om dat, daarnaar, naar dat te luisteren. Dat zou voor ons voldoende zijn om zo zinvol zin te hebben om in deze wereld te komen. Zo belangrijk is dat. En langzamerhand gaan we dat proeven, wat het allemaal is. Dat, is. dat is waar ik ook nergens antwoord op kon krijgen. En niemand kon me dat leren. En gaan we nog verder nu. Nu spreekt hij alleen maar over wie, over Jezus. En et cetera, maar ook de, maar gaan we zo leren. Maar dat is het grote geheim. Dat waar alles eromheen draait. Dat brengt alleen de, de genezing, vervulling, niets anders. Alleen, dus concentreer je daarop. Ga over de hele wereld. Ga alles lezen, ga leren, waar dan ook. In de woestijn, in de weet ik, bergen, uh, Tibet, waar dan ook. Met alle respect, absoluut met alle respect. Maar je, komt, je krijgt geen redding. Je ja, wordt natuurlijk veel, je ja gaat veel weten, je ja gaat veel beleven, alle andere dingen. Maar het is allemaal variaties op het op, verschillende niveaus van het sensuele. Geweldig, maar de redding niet. Dat jij redding krijgt binnen jezelf, dat is iets niet te koop. We gaan verder. Um, we, ja, wat doen we nu? Ah ja, we gaan terug nu naar de pagina. Kaf 23. En de linker kolom, de regel 8. Tetwaf, waf. Ot tet waf. We gama de ishtate dubbele punt en so als net zo so als uh, verenigd worden in departerschap mi met eilen dubbele punt ook mo sche ze niet hebben ruim va eilu waaijule schmelokim en net zo so, ook mo en net zo so als Negen, Shanit mi, wa, eilu. Net zoals uh, verbonden werden, mi, met eilu. Wahayule, shemelokim. En zij zijn geworden tot de naam elokim. Alikitei, tien, lavush, jakar. Door de duurzame bekleding. Amiir, die schijnt. Die straalt. Welke bekleding, duurzame bekleding straalt? Shehu ora chassadim, dat dat licht chassadim is. Kach, zo ook, elf, hashem mit Haberta mit, zo verbindt de naam zich altijd. Ariedei lavushya karam hier door de duurzame Bekleding die schijnt. Sche het is altijd schijnt. Van buiten schijnt het... Uh, de, na de gmartiko, na de uiteindelijke correctie... zal ook elke mens... zullen transformaties plaatsvinden. En zal ook de elke mens ook stralen van buiten... De kleding zal zijn, ik weet niet nog, nog, of nog de kledingzaken zullen nog bestaan. Dat weet ik nog niet. Ik kan je durven niet te zeggen of er nog PC-hoofdstraat zou nodig zijn om al vooral die mooie kledingen. Maar met dan elke mens zou rondom zichzelf als het ware de straling hebben. De naaktheid zou dan be, be, uh, bedekt worden en dan de stralingjes. De ene heeft die straling, de andere heeft de andere straling, want elke ziel is anders. Het is niet pot nat. Dus de straling zal van buiten komen, de, de rondom de mens. Uh, natuurlijk uh, niet zomaar in verbondenheid aan de hand van wat allemaal in die 6000 jaar de ziel heeft meegemaakt. Twaalf u was zot ze mitkijem olam, En in dit geheim, door dit geheim, uh, de wereld voortbestaat. Standhoudt. Standhoudt. Punt, eh, uh, komma, twaalf. She, hoe uh, eh, en dat, dat is het geheim van wat geschreven staat. Olam Gesetje van het, de wereld zal door Geset opgebouwd worden. Kijk nou wat staat hier in het Hora. Dat de wereld door Geset zal opgebouwd worden. Ja, de wereld dat is dan Serapien. En, en ook wat? Dat door Geset. Als wij die Geset omheen gooien, vragen daarom. En die om omhullen om ons eh, daarmee. Dan bouwen we ook op aan de wereld. 13. Weiliahu parach. En Elijahu vloog weg. Weeloren, idioto. En ik had hem niet gezien. Zeg die. En er zijn nog meerdere momenten in de ogen waar zoiets plaatsvindt. Enkele keren. O Mimeno 14, jadati dati en van hem heb ik dat geleerd. Shama ala sood v'as seter dat ik bleef stand, dat ik bleef het aanhouden over dat geheim. Over zijn geheim, aan zijn geheim bleef ik houden. Aan zijn geheim en verborg en ver, verhulling. Daarvan. Daarvan. Ja, want het is ook verhuld. Het is niet toevallig dat de mensheid dat niet gekend had. Hef, ten eerste, de tijd was niet, niet daarvoor. Niet, wat, was nog niet, de zielen waren nog niet, niet rijp daarvoor. Er Daar waren nog niet genoeg. ook niet genoeg leed. De mensen hadden nog niet genoeg, hadden genoeg leed, niet, niet genoeg. Eh, de tijd was niet rijk, maar nu is de tijd ernaar. 15. Ba Rabbi dus, Elazar, eh, we horen gewerim. Kwamen Rabbi Elazar en alle vrienden, alle kameraden, dus andere rabbis die met hen samen waren, van die tien, van het tiental. Wehistachu leefen af en zij bogen voor hem neer. Voor Rabi Shimon. Bogen voor hem betekent niet iets uh, als men buigt ba voor een, een idol. Maar bogen met hem betekent dat zij voelen wel dat zij lager waren dan hem, en zij konden dat nu, dat geheim, voor het eerst, ervaren. Dus, het is niet, kijk nou wat we leren in de Zogar, het is niet alwetende Arabisch die ons iets vertellen, ja, doe maar dit, en fo follow me. Maar we hebben net geleerd, ja, dat, het de, de maam maar daarvoor, dat, uh, Mibara Eile, daarvoor was Mamar van, de Rab, Rabbi Lazar, de zoon van Rabbi Shimon. Het was een geweldig, was een grote, een van de grootste ooit. Maar hij had dat nog niet door. Erinner je wat hij zei? Ja, die ma, die Malchut, die steeg op nu naar de Yersud, en alles bleef nog steeds verhuld zoals daarvoor. Ja, dat was de eerste fase. Maar daarna kwam dus eh, Eliahu en hij vertelde aan Rabbi Shimon, dat vervolgens komt dan de zivuk van die zerenpien, ja, die meegetrokken werd met die eilen, en daarop op die zerenpien, op zijn massag, en wel, welke massag is op zerenpien? Stadium 1, ja, voor, wat zeggen? hij kan aantrekken, ligt roeg. En daarop werd dan ziwuk gemaakt, en werd aangetrokken chassadin. En die chassadin die aangetrokken werden, die zerenpien, die kwam nu tussen de rechts en links van de jirszoet te staan. En de jirszoet kan... De taak van Jeschut is, primaire taak van Jeschut is, om, de, om zijn kinderen, ja, om hun kinderen, Serenpien en Oekwa, om die voorzien van alles wat ze nodig hebben. Ja of niet? Want Jeschut is het, is de wortel van Serenpien. Ja, van de vier stadia van het licht. Wie heeft Serenpien voortgebracht? Ja, de bina, welke kant van de bina? Alleen de onderste kant van de bina, de buik van de bina. Zeven onderste, waren van de bina. Dus, en dat is dan later geworden, jirsut. Eigenlijk, dus jirsut moet wel gevolg geven aan die, aan die man van de zirampin. Want die zirampin staat nu tussen die, tussen die rechts en links van jirsut. Rechts staat Mi, Gassadim. De naam van de naam wil ik hem en re rechts en, li en links eilen. Nou, wat moet het gebeuren nu? Dan, dan de linkerlijn ook die passie gaan omwille van die zerandien, die gaat dan het opnemen in zichzelf. Daardoor wordt dan de link, de middelste lijn, gemaakt, hier in de Jesuzet. En de drie lijnen van hier zult geven aan deze en aan die nieuw. Waarom? Dat is de wet. Alles wat de lagere veroorzaakt in de hogere, krijgt als boomerang-effect, be boomerang-effect, verkrijgt dan de lagere terug van de hogere. Heel dat is dan waarom. Eh, dus zij bogen voor hem neer. Die boog, Bahu, Bahu, Bahu, 16. Zij, dus de linker kolom, 23, pagina, Kaf Kimmel, 23, de linker kolom, 16. Bahu, Wamru, zij huilden en zij ze zeiden. Im lo hainu Ella zeifentin olam, lesh zeventien etze, Hadden wij in deze wereld gekomen alleen, alleen maar om dat te horen, dan zou het, dan zou het voor ons afdoende zijn. En dat is wat ook ik jullie soms zeg, ja, dat, <coughs> soms is er één pagina wat ik lees hier, dat zeg ik ook. Het is de moeite waard om geboren te worden, om dat te leren, om dat te lezen, dat te leren. En alleen maar de zoger, alleen te horen de woorden en nog kijken naar die lettertjes, alleen dat is absoluut helend. Helend, alleen dat is helend. Dat brengt uh, genezing aan de ziel. Want wat, wat, zij, wat zij zeggen, dat is dan wat zij op dat moment ervaren. En als wij dat overnemen van hen, deze ervaring precies, op onze manier, zoals wij het kunnen, dan, wat dan ook, wat, hoe wij dat ervaren, doet er niet toe, maar wij nemen over het hele van, van hen. En het geneest onze wonden, geneest alles in ons en brengt ons. Achten. Pirush. Aitleg Beoto hadderich. She niet baer. Salik bishma elokim. Ad de Achochma. 20 tvintach. Be belavush. Yakar. De Nahir, we az je mi, we eilu, etc. Ik ga even vertalen direct. Achtin be o op dezelfde manier. schenit baer, zoals hij ons had uitgelegd. Delo neegent in salik bisma elokim, dat die niet opgestegen was, in de naam elokim. Ade de, de Komata tot totdat, totdat het niveau van de Chokma 20, Yitlabesh werd bekleed, balavush in de duurzame bekleiding, de na die schijnt, we as Yistatev Mi, 21 bij Eile en dan werd mij verbonden in partnerschap met hele Verbonden gewoon, kun je zeggen. We salik ik lokim en is opgestegen in de naam lokim. Dus kwam op, kunnen we zeggen, in de naam lokim. Dus alle vijf letters gingen dan stralen of alle vijf spiroot kregen hun lichten en lichten die hen. hochi hu schma 22 die staat Tadir zo so is de naam die altijd wordt verbonden op die manier ken hu me ken hu kajem la ad lenitzgejud zo so is, zo so wordt bestendig voortbestaat. Zo so, voortbestaat deze naam. Laat le netse voor altijd en eeuwig. Dus altijd op dezelfde manier wordt de naam, de heilige naam, uh, wordt, komt tot stand. Oftewel, op dezelfde manier ook de mens ook functioneert. Dat wij op die manier door die duurzame bekleding bewerkstelligen de naam Elohim in ons. En daarmee gaan wij, daarmee, wat doen wij daarmee? Wij zijn gemaakt net zo als, als de hogere wereld. Daarmee gaan wij uh, de, de, de overeenkomstige golflengtes dan hebben we de, de, dezelfde golflengtes met die naam Lokim, die overal op die manier tot stand komt, en wij gaan dat ervaren, op dat moment. 23. Velo salik bishma, we af en het uh, steeg niet op in de naam, zonder dat. Dus alleen op die manier altijd is het zo. So. Bekleed wordt in de chassidim. En dat is het grote geheim. En zo zullen we vele, alles in de zoger draait daarom op verschillende manieren. Omdat we hebben vele, er zijn vele niveaus, ja of niet? We hebben nu geleerd, tot nu toe, waar, waar is het allemaal tot stand gekomen? In Jirsut, ja of niet? In Jirsut. En dat werd doorgegeven naar de ZRP. En de ZRP moet het overbrengen naar beneden, naar de maalgoed. Ja? En onder de maalgoed hebben we nog drie werelden. Ja? En noem maar op, alles hebben we nog daaronder. Dus, en als we leren dat nu bij ten, ten, ten opzichte van de maalgoed, daar zitten wel nuances daarbij. Dat is precies hetzelfde. Ja? Maar toch wel, toch wel zekere. Op, een, op iets anders. Waarom? Op de naam Elohim is Bina. Ja of niet? De naam Elohim is Bina. We hebben ge geleerd dat de Torah. Ja, dat. Breshid, Barai, Elohim, et Hashemayim, et Hars. Eerst schiep Elohim, Bina, herinner je nog, Bina, de, de hemel en de aarde. Maar die magoed is dus geen Elohim. Ook wel, als Malchut komt dan naar Yershut, zij wordt Elohim. Maar op haar eigen plaats goed is niet Elohim. Dus dan moeten we gewoon onderscheid zien, hoe dat allemaal met elkaar zit. Stap voor stap zullen je zien precies in welke, welke naam, welke kracht, welke naam gebezigd wordt, waar we zullen zien straks bijvoorbeeld dat in de de naam in de Malchut, dat daar wordt geweest, wanneer de licht wordt ontvangt, dat ja, betekent via de middelste lijn, en dan echt het dien heeft. Maar dien op, op een kosher manier, dus dien, Malchut is, is dien natuurlijk. Maar de dien dat verzoet is, als het ware, dan is de naam Adni. Ja, dat, dat soort dingen zullen we leren, de krachten... En alles klopt, als weet ik niet wel, Alle, de namen, al die, elke woord, we kunnen zien, de gematri, et cetera. 23 na de punt. Uwa alma, en in, door deze, door dit geheim, de wereld voortbestaat. Gam alma tata'a. Shehi 25. Hanukva nikra ma. Let op wat je ons vertelt. Gam alm, alma tata, ook de lachere wereld. Shehi, Hanukwa, dat dat is Nukwa. Hanikra ma. die Ma heet. Ja, ten aanzien van mij heet dat Ma. Ja, en Ma betekent dat er nog vraag is. Wat? Mekabel hamochin, bederkgze. Let op wat hij ons vertelt. Dat ook die malchut of de nukva de lacher wereld. Mekabel hamochin, ze Zij ontvangt mochin op dezelfde op op op de op dezelfde manier. 26. Shel Miva Eile, Kijk nou van de partnerschap of uh, verbondenheid tussen mij en in Eile. We stalen en zij worden helemaal voltooid. Kmo, Kmo de 27, alma ila, net zoals de Hoge Wereld. En de Hoge Wereld, dat is dan binnen. The Oche World Bina and the Lache World is Malchut. Of Nukwa. Kmo so she Rabbi Shimon ho-lechum wa-airn, soals Rabbi Shimon ha-dor, soals Rabbi Shimon bleift uit-lechum. Uh, 28. Vezehu le afu mi-Rabi Elazar. Shamar al Alma 29. Tata kiwaan de taman ma ma 30. Wij ha hula hula satim gede kadmeta ayen sham punt 28. Ja, dus we hebben gezien dat. Hij zegt ons dat ook de lage wereld wordt op dezelfde manier uh, tot volmaaktheid gebrak, gebracht, als eile, als mi, waarbij dus mi wordt uh, verenigd, verbonden met eile. Hij zegt 28. We zeggen en dat is Lapouge, uh, in tegenstelling tot Lazar in tegenstelling tot Rabi Lazar. Shamar al al tata die zei over de lage wereld, herinner je, hij zei over de ma, kliwan de ma te taman ma, omdat daar kwamen, omdat daar kwam ma, de naam ma, dus de ma, herinner je nog, de ma, de nukwa, die steeg op naar Jirsut, ja, naar de vrouwelijke kant van Jirsut, <coughs> en die kreeg dan, honderd zegeningen, ja, het woord mea, honderd zegeningen. En hij zegt nog steeds, is onderworpen aan vraag, nog steeds, is het nog geen licht hoogma? Dus wanneer, wanneer is het vraag, nog stelling mogelijk is? Als het nog hoogma is, maar nog niet, nog niet omhuld is met chassidim. -ja dat, wat had je gezegd? Wat valt het te weten? Dertig. We goeden enzovoort. Ha, goeden, satim. Alles is toch verhuld. verhuld. Uh, Kun ik admiten. net zoals voorheen. Dat heeft die Rabbi, Rabbi Lazar gezegd. Want zijn bevatting was nog niet zo ver, zo ver als die van zijn vader. Ja? Ayansham, dus, lees daar. 31. Nimtsa, Lidwaraf, De lo kayem ailma tata a. Kmo, 32. Ailma ila a. 31. Nimtsa, het bleek dus. Lidwaraf, volgens zijn woorden. Dus de woorden van Rabbi el Dus volgens zijn woorden van de Rabbi El-Azhar. Alma Tata. De, de lage wereld, oftewel de Noekwa, maar goed van dat salut. Uh, kan niet voortbestaan. Kmo Alma ila, azhar so Zoals de hogere wereld. Ja? De hogere wereld, daar, Ja, Dus de Bina, ik zeg bijvoorbeeld. Bina, daar, daar, wel, daar is het. Eile wordt verbonden. Mie wordt verbonden met Eile. Maar de Noekwa volgens hem niet. Ja, waarom? Hij zag, de Rabbi Lazar zag alleen dat de Noekwa die, die steeg op, dus als gevolg van het opstegen op, op, op, eh, op van de man, steeg ze op naar de Tfuna, dus naar de linker, naar de vrouwelijke kant van de eh, Ierse. En hij ziet, oké, okay, Oh, zij ontvangt wel van boven de zegeningen, ja, omdat, van boven, hoe komt het? Omdat daar binnen haar zit die vrouwelijke hirsut. Ja, dat zij ontvangt van haar honderd zegeningen. Goed, maar zij blijft nog steeds uh, onderhevig aan ma, aan de vraag. Dus dat is nog steeds, de man kan nog gebracht worden, nog hoger. Het is nog niet, het is nog, zeggen dat, het is nog verhuld, want verhulling is altijd, de verhulling eindigt met, het, de, met, de, er met de gogma, wanneer de gogma omhuld wordt met chassadim. Oh, dat is de onthulling. Duidelijk. En daarom kon ik, ja, twee woorden nog. En daarom kon ik niet, met alle respect en met alles wat ik heb gehoord, de, de Torah, van grote rabbies, et Toch was iets dat het altijd mij opviel. En waar is die... Ja, waar is die... Chassidim. Chassadim die omhult, hoe omhullen die Chochmah? Ja, ze hebben wel Chochmah. Bijvoorbeeld, uh, ik hoorde wel woorden van Chochmah, van de Talmud, et cetera. Maar chassadien die structureel omhullen dit Hochma van, van die mensen, had ik niet gehoord. En waarom niet? Omdat zonder kabbala hadden zij kabbala daarbij gedaan, zou hun torah tot leven komen van, van die, die radies. Ja? Ze komen nu opeens naar mij, ze komen nu naar mij... Een zeer belangrijk iets uit uh, de Joodse, Joodse wereld. Nu komen ze landelijk. Op het landelijk, ik je Komen ze naar mij toe, morgen ook. Bij mij thuis. Ja, ze kunnen, want het is stikkend. Ja, ze kunnen niet meer alleen Torah leren zoals ze nu leren. Steeds, kijk, steeds zeggen ze het kabbala, Kabbalah, Kabbalah. En toch kunnen ze niet zonder Kabbalah. Dus ze komen weer, weer bij mij Nieuw. Ja, duidelijk. Komen bij mij weer, ik, zal, ik weet niet wat, met, op landelijk niveau iets, ik wil nu niet waarover vertellen, want je moet het niet daarvoor. Maar gewoon omdat het stikkend is, begrijp je? Het is geweldig Torah wat ze leren, maar het, het komt niet tot leven. Maar begrijp je waarom? Omdat ze leren de wel die Chogma. Ten eerste is het geen chogma van het zeloed. doet er niet toe. Zelfs wat ze leren dan alleen maar van... De jaitse was, ja, is ook genoeg. Als het maar omhuld wordt met chassadim, dan heeft het, ah, dan ogen gaan open. En ik heb, altijd heb ik zo geleerd, waar ik het ook had geleerd, het is net was bij mij het gevoel van, het is wel de waarheid, maar met een knipoog. Iedereen begrijpt wat ik bedoel? Ja. Waarheid, maar wel met een knipoog. Iets ontbraak. Duidelijk? Geweldig natuurlijk, is het door eh, taal en alles wat ze leren, is het 100% heilig. Maar zonder die chassadim, zonder jezelf, die chokma, zonder jezelf klein maken, met al die wijsheid wat je krijgt, en dan omhullen jezelf met chassadim, is het dood. Eigenlijk. En daarom hoeven ze niet eh, kabala. Als hoofdgerecht hebben. Doet er niet toe. Maar dat zij wel aan hun tafel. Toch wel een, een gerecht van Kabbalah erbij doen. In het centrum plaatsen ze dat. Bijvoorbeeld. Nou, dan zou dat heel anders. Andere vertiering zou komen. Heel samen vertiering. We maken nu een kleine pauze. <tosses>